Het is Radio 1 met de Plag. Goedemiddag. In het vervolg van lunch helpen we Doreen van haar verlegenheid tijdens sollicitatiegesprekken af. En de verslag heeft er Ingrid Koning vanuit de sauna voor in de praktijk. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Goedemiddag. NFI onderzoekt doodsoorzaak broertjes uit Zeist ernstige rellen in Stockholm. En we beleven een van de koudste lentes ooit. Het is bewolkt vandaag en er valt wat regen of botregen. Vooral in Limburg regent het. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen ook bewolkt en wat regen, graad of 13. En de rest van de week blijft wisselvallig en het wordt kouder. Het wordt een graad of 10. Rechercheurs zijn in Koten rond de vindplaats van de broers Ruben en Julian... nog altijd bezig met het onderzoek. Politiewoordvoerder Ellen de Heer over de laatste stand van zaken. Gisteravond is uh, het NFI en de forensische rechercheurs zijn nog bezig geweest met sporenonderzoek en vannacht zijn de lichamen geborgen. En de lichamen zijn overgebracht naar het NFI. Wat gaat daar gebeuren? Bij het NFI wordt de identiteit 100% vastgesteld en uh, daar waar mogelijk, als dat er kan, wordt de doodsoorzaak vastgesteld. Betekent dat eigenlijk dat u nog niet helemaal 100% zeker? ervan bent dat het de twee broertjes zijn? Of is er een andere reden? Nee, dat klopt. Kijk, we vermoeden het wel, maar je moet het echt 100% zeker weten. En daarom uh, is, doet het NFI daar onderzoek naar. Dat duurt toch best lang. Waarom duurt het zo lang? Ja, dat duurt inderdaad lang. Uh, maar de omstandigheden waarin je, de lichamen gevonden zijn... het feit dat ze meerdere dagen in het water hebben gelegen... maakt het onderzoek en de identificatie lastig. Nou was ik vanochtend uh, in de buurt van de plek. Uh, er wordt nog steeds onderzoek gedaan daar. Wat gebeurt daar? Uh, ter plekke, dus op de vindplaats van de jongens, maar ook in de omgeving wordt nog sporenonderzoek gedaan. En er vindt vandaag ook een buurtonderzoek plaats. Want mogelijk dat mensen in de buurt, in de nacht van die maandag, op dinsdag, uh, ja, iets verdachts gezien hebben. Nou is het een vrij uh, open omgeving met weinig uh, huizen. Dat wordt lastig, denk ik. Ja, dat wordt lastig. Dus het buurtonderzoek zal uh, best uh, verspreid uh, gebeuren. Maar wij willen toch wel zeker weten dat niemand daar iets, of, of iemand daar iets gezien heeft. Hoe lang gaat dat nog duren, denkt u, de onderzoek daar te plekken en misschien dat buurtonderzoek? Het buurtonderzoek zal wellicht vandaag wel afgerond zijn en het sporenonderzoek. Ja, we gaan door zolang het eigenlijk nodig is.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 In 20 seconden kunnen worden opgeladen. Het is een supercondensator die veel meer stroom kan opslaan dan een gewone accu. En hij gaat ook nog tien keer zo lang mee. De studenten deed met succes een proef met een ledlamp. En deskundigen denken nu dat het apparaatje ook werkt in accu's van smartphones en zelfs in auto-accu's. De studenten won met haar uitvinding een wetenschapsprijs ter waarde van 50.000 dollar. Het moet dé oplossing zijn voor de files bij Ewijk Een tweede brug in de A50 over de Waal. Meer rijbanen dus en morgen gaan dan de eerste wagens eroverheen. En vandaag is die alweer even open, die brug, voor voetgangers en fietsers. En voor Paul Sanders, die staat er. Uh, is dat druk, Paul? Nou, dat kun je wel zeggen. Het, is, uh, het ziet letterlijk zwart van de mensen. Je ziet bijna geen stukje asfalt meer. Want een heleboel mensen hebben toch deze Tweede Pinksterdag de gelegenheid genomen om naar de nieuwe, de extra Waalbrug te komen kijken. Zo heet hij in de Volksmond. Uh, hij heet eigenlijk de Tacitusbrug. Daar is een prijsvraag voor uitgeschreven om die naam te verzinnen. Nou, uh, die brug is dus nu open voor het publiek. Morgen gaat hier het... Uh, hier open uh, overheen. Uh, twee keer drie rijstoken. Zwart, prachtig glad asfalt. Helemaal En inderdaad moet het dan een beetje de oplossing zijn voor, uh, voor de files. Want uh, het knooppunt hier bij Ewijk staat al jaren in de top 10 als het gaat om files. Sterker nog, het is de nummer 1. Nou, ik zei al, heel veel mensen komen te voet, komen uh, op de fiets. Maar ook mensen komen kijken op de skilers U heeft de skilers meegenomen? Ja. Dat leek u een mooie gelegenheid. Ja, fantastisch. Zoveel ruimte en een goed wegdek. Perfect. Wat vindt u van de brug? Ja, ja ik ken hem al even. Ik woon in de buurt. Maar het uh, ja, ziet er toch prima uit als hij maar veilig is. U heeft, u heeft de brug zeg maar, zien groeien, om ja, het zo maar te zeggen? Ja, ja, ja, we wonen hier 100 meter vandaan. Dus, uh... Ja, is, is dit dan, dan een het een beetje... tijd dat hij open gaat. Precies, is het dan ook een soort van einde van de overlast? Want u zult wel wat, toch wel wat overlast hebben gehad als u zo ja, dichtbij wordt. Ja. Nee, maar hij is prima opgelost, ook met de geluidswallen. Het geluid is veel minder, minder last van, dus uh, hij, prima. Was dat het grootste probleem, geluid? Ja, ja. voor ons wel. Ja. ja, ik bedoel, de weg lag er al, dus uh, we waren wel bang voor wat voor een uh, ja, extra geluid dat men het mensen zich mee zou brengen, maar tot nu toe prima, maar het zal blijken, hè? Ja, het heeft <laughs> dik, dik okay. twee, jaar, twee jaar geduurd nu. Ja. Uh, hoe vaak heeft u hier in de file gestaan? Um, nou, Ik hoef nooit deze kant op voor naar mijn werk te gaan. Mijn man wel. Dus uh, Die is heel blij met deze oplossing. En die hoopt ook echt dat het gaat werken. Dus daar gaan we voor. Nou. Hij ligt letterlijk in uw voortuin. Dus ja, geniet ja. ervan. Yeeo, ja, dankjewel. Voila. Marijn Reuthe, u bent van Rijkswaterstaat. We staan nu op gloednieuw wegdek. Hier kunnen we morgen niet staan. Hier kunnen we morgen niet staan. Nee, morgen? Morgen, morgen rijdt hier het verkeer vanaf uh, half zes. Ja. Deze brug heet in de volksmond de extra Waalbrug, maar het is de Tacitusbrug. Dat, is, dat zijn de twee bruggen bij elkaar. Hoe lang heeft het geduurd voordat die klaar is? We zijn begonnen hier met de bouw van de brug 31 januari 2011. Dus ja, tel maar uit, een krap 2,5 jaar. Nu is deze brug, maar wat gebeurt er nu met die oude brug die hiernaast ligt... waar we nu het verkeer over horen rijden? Ja, inderdaad. Dus vanaf, staan, vanaf aanstaande donderdag rijdt al het verkeer hier... Morgen rijdt hij alleen nog het verkeer richting het zuiden. Vanaf donderdag rijdt hij ook het verkeer richting het noorden. Dan is de bestaande brug helemaal verkeersvrij. En dan gaan we die grootschalig renoveren. Ja, dus voorlopig zijn we nog niet af van de files? Ja, de verwachting is wel dat de file druk enorm zal dalen. Omdat we met name in zuidelijke richting, daar hebben we nu nog maar twee rijstroken. En dan hebben we vanaf morgen, half zes, in de ochtend drie rijstroken. Ja. Meer capaciteit, dus meer doorstroming. Een bijdrage van Paul Sanders op die gloednieuwe Tacitusbrug bij Ewijk. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De zes grootste banken op Cyprus nemen nog steeds flinke risico's... door klantgegevens onvoldoende te controleren. Volgens de Europese Unie en accountantskantoor Deloitte... is er nog altijd veel zwart geld op Cyprus gestald. De banken zouden ook te weinig informatie hebben over hun klanten... om witwaspraktijken te kunnen aanpakken. Veel zwart geld, en dat maakt de banken kwetsbaar... waarschuwen de EU en Deloitte. In Cappadocia in midden Turkije zijn twee luchtballonnen tegen elkaar gebotst en neergestort. Twee toeristen uit Brazilië zijn omgekomen. Volgens de lokale autoriteiten raakten 23 passagiers gewond. Dat zijn Brazilianen en Spanjaarden. Ze liepen botbreuken op. Cappadocia is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Turkije... vanwege het unieke grillige landschap ontstaan door erosie. En dat gebied staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het was een onrustige nacht in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Bij rellen tussen jeugdbendes en de politie zijn drie agenten gewond geraakt... en werden gebouwen en auto's beschadigd. Scandinavië-correspondent Dirk Evers vertelt wat er gebeurde. Gisteravond om tien uur in een wijk, ongeveer 20 minuten... met de metro van Stockholm. Daar hebben een honderdtal jongeren volgens de politie... voor onlusten gezorgd. Toen de politie werd opgeroepen omwille van een voorval... werd ze meteen met stenen bekogeld...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 verband is met dit, met, eh, uh ja, deze handeling verleden week. Dit soort toestanden gebeurt helaas in een aantal wijken ten westen van Stockholm... waar je een grote concentratie van ja, migranten hebt. In deze wijken heb je ongeveer 80 migranten. En daar loopt het soms wel eens uit de hand, zegt de politie. Correspondent Dirk Evers over de rellen van afgelopen nacht in Stockholm. Daar zijn nog geen arrestaties verricht. Maar de Zweedse politie gaat vandaag videobeelden bekijken... en getuigen verhoren om erachter te komen wie die geweldplegers zijn. Irak is opgeschrikt door een reeks van aanslagen met autobommen in Sjiitische wijken. Bij de ontploffingen in Baghdad en in de olistad Basra zijn zeker 34 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in Baghdad, daar ontploften 9 bommen. In de afgelopen tijd zijn onder Sjiiten en Soenieten tientallen doden gevallen bij bomaanslagen over en weer. Het is tot nu toe een van de koudste lentes ooit. Weerplaza zegt dat donderdag en vrijdag mogelijk records worden gebroken. Op die dagen wordt het overdag 10 of 11 graden, meer niet. De lente van dit jaar eindigt waarschijnlijk als een van de vijf koudste lentes in de beeld sinds 1901. Gemiddelde temperatuur is tot nu toe 6,8 graden. En alleen de lente in 1962 was nog iets kouder zodat de laatste dagen van mei waarschijnlijk zachter weer opleveren, gaat het gemiddelde nog wel iets omhoog. En dan komen we uit rond de vijfde plek voorspeld Weerplaza. Sport. De Italiaan Nicola Rizzoli fluit zaterdag de finale van de Champions League... in het Londense stadion tussen Bayern München en Borussia Dortmund. Rizzoli is een ervaren scheidsrechter. Drie jaar geleden floot hij de finale om de Europa League. En hij was ook actief op het EK vorig jaar. Daar leidde hij onder meer het duel tussen Nederland en Portugal. De Amerikaanse wielrenner Liever Leibheimer heeft in stilte zijn carrière beëindigd. Leibheimer zat van oktober tot en met maart een schorsing uit... vanwege zijn dopingbekentenissen in het onderzoek naar Lance Armstrong. En die bekentenissen kosten hem ook al zijn plaats bij de ploeg van Omega Pharma Quickstep. Leibheimer reed ook nog drie jaar voor Rabobank. De Nederlandse badmintonploeg is goed begonnen aan het WK. In de eerste ontmoeting werden alle partijen tegen Oostenrijk gewonnen. 5-0. Mogen wij noteren. René Pancet, wat noteer je op de weg? Ik noteer steeds meer files, Jan. Het valt nog mee, maar op de A2 vanuit België naar Maastricht... daar moeten mensen even op de rem bij het Europaplein in Maastricht... vanwege de werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen ook maar. Tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk Oost 2 kilometer. Een uitgebrande caravan langs de A28 is goed voor file. Van Zwolle naar Amersfoort. Tussen knoop het Hadzemerbroek en het Harde 6 kilometer. Op de A50 arnhem Os. Tussen knoop het Valburg en knoop het Ewijk 2 kilometer. En het is druk op de N59 vanuit Zeeland. Tussen Oude Tongen en het Hellegatsplein rijdt het langzaam. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt de doodsoorzaak van de broertjes uit Zeist. Ze hebben lang in het water gelegen en dat maakt het onderzoek lastig, zegt de politie. Vannacht waren in Stockholm ernstige rellen. Drie agenten raakten gewond en het is tot nu toe een van de koudste lentes ooit. Donderdag en vrijdag worden er mogelijke records gebroken. Het wordt dan niet warmer dan 11 graden. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCV met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Helene Plach. Welkom bij het tweede deel van Lunch. In de werkplaats gaan we vandaag aan de slag met Doreen. Zij is te verlegen tijdens sollicitatiegesprekken... en daar wil ze graag vanaf. En we begeven ons in de praktijk van de sauna. Waarschijnlijk de enige plek in Nederland... waar het deze week nog een beetje warm gaat worden. Na half twee is er stand.nl. We zijn benieuwd naar uw mening over de stelling... Nederlandse kinderen worden te vrij opgevoed. Bent u het daarmee eens of oneens? Dan kunt u dat laten weten via onze site www.stand.nl. Bellen en sms'en hoeft vandaag niet... U kunt natuurlijk ook wel gewoon twitteren. Dat is met hashtag standpunt. En uiteraard kunt u reageren en stemmen via onze standpunt.nl-app. Dit is Radio 1, de werklunch. Iedere maandag hebben we in plaats van de werklunch de werkplaats. En dan helpen we luisteraars met al hun vragen over werk. Daarvoor hebben we een team van experts klaarzitten. Vandaag is die expert drama-trainer Nanette Kornman. Zij maakte een training op maat voor Dorine Orbons... die erg onzeker is in de zoektocht naar een baan. Verslaggever Anne van de Veen was bij die training. Um, Dorine, wil je hier even komen zitten? Nou, en dan gaan we een hele kleine ontspanningsoefening doen. En die houdt in dat we eventjes diep in- en uitademen. Ik ben Dorine en ik ben werkzoekende. Ik... Ik ben onderwijskundige en ik uh, zoek al drie jaar een baan. Dus, uh, en... en daar wordt men wel een beetje onzeker van, hè? Ja, tuurlijk word ik daar onzeker van. Uh, ja, waarom word ik keer afgewezen? Ik ben uh, met hele goede cijfers geslaagd. Dus ik dacht van ja, we wel, uh... ik kan denk ik wel iets. Maar ja, solliciteren kan ik blijkbaar niet. Dus uh, dat is ook een, uh, een competentie die ik blijkbaar toch niet helemaal goed uh, onder de knie heb. En kunt u eens vertellen, wat is onzeker eigenlijk? Wat is het voor u? Ja, maar het is onzeker dat ik er warm van word. Dat ik begin te twijfelen. Dat ik denk, uh, ja, iedereen doet het allemaal beter. Ik doe het niet goed. Probeer je hele lichaam te ontspannen. Lukt dat? <laughs> het is moeilijk om dat op commando te doen. Ja. Waar ja. voel je de spanning het meest? Mijn hart klopt in mijn keel. Okay. Nou, dat, dat, mag er, dat mag er even zijn probeer nog een paar keer door te ademen. Ik uh, ben Nanette Korman. Um, ik ben uh, trainer, maar ook uh, dramatherapeut. Ik denk bij onzekerheid is het gewoon heel erg belangrijk... Uh, dat je probeert te blijven geloven in jezelf. En dat klinkt veel makkelijker dan het is. En te achterhalen ook bij een sollicitatie... als je afgewezen wordt, wat de reden is... Want anders kan je allerlei vreselijke dingen denken. Denken ik ben niet goed genoeg, terwijl het soms een heel andere oorzaak kan hebben. een werkgever kan over het algemeen meestal maar één iemand aannemen. Ja, dan wil dat niet zeggen dat als hij jou niet heeft aangenomen... dat jij niet de goede kwaliteiten heeft. Maar hij heeft gewoon voor iemand anders gekozen. Maar toch is het een lastig iets, die onzekerheid. Een dramatherapeut kan je helpen door je inzicht te geven... hoe je doet en hoe je je gedraagt tijdens een moeilijke situatie... Je moet dan zo'n situatie uitbeelden. Zo moet Dorien laten zien hoe ze zit tijdens een sollicitatiegesprek. Mijn schouders naar beneden. Um, mijn handen. een beetje tussen mijn benen. Het klinkt raar, maar ik bedoel, tussen mijn knieën. Um, ik denk dat als ik praat meer met mijn handen praat... en misschien dat dat onzeker overkomt, ik weet het niet. Maar... Oké, okay, maar hoe voelt je het, het nu voor jou in dat standbeeld wat je nu bent? Met je schouders naar voren en je handen tussen, eh, bij je knieën? Ja, ik ben nou heel aan het denken hoe ik zit, dus ik voel nou... Uh, uh, doe ik het goed? Ja, twijfel. Ja. Ja. En wat denk je dan? Ja, eigenlijk zei je dat al een beetje, ik, ja. eh, doe ik het, doe doe ik het ik goed... Goed en hoe reageert die ander geef ik wel het goede antwoord of had ik dus een antwoord in een hele andere richting verwacht of uh, oh. ja ben ik wel duidelijk genoeg formuleer ik mijn zinnen wel duidelijk okay. ik, ja. ja dat is duidelijk dan ga ik heel even uh, loop ik naar het bord want we, wat ik dan met jou wil kijken is is dat een helpende gedachte of een niet helpende gedachte om dat te denken weet je het verschil tussen helpend en niet helpen ja. <laughs> oké okay, nou dan loop ik even naar het bord ik stoor heel even, daar word ik een beetje onzeker van. Want ik weet niet zo goed het verschil tussen een helpende en een niet helpende gedachte. Nou, een helpende gedachte is een gedachte die jou zelf helpt om je zekerder te voelen. En een niet helpende gedachte um, ja, maakt je juist onzeker. En op het moment dat jij vraagtekens bij hebt, doe ik het wel goed. Wat op zich natuurlijk ook wel een beetje logisch is als je een sollicitatiegesprek hebt. Maar als je dat teveel uh, doet, dan helpt het je niet om zeker over te komen. Eh, inderdaad doe ik het wel goed. Dat is een niet helpende gedachte. En welke helpende gedachte zou je daarvoor in de plaats kunnen zetten? Poeh, doe ik het wel goed? Wat denk ik van... Uh, mm, dit is mijn manier van antwoord geven. Of... Uh, uh, ik... Ik kan na afloop vragen of dit het juiste antwoord was wat ze wilden horen. Is dat helpend? Nou, nee. Ik stop je even bij dit is mijn manier. Want mijn manier, dat is jouw manier. Ja. En jouw manier is goed. Het kan ja. misschien altijd nog beter, maar dat helpt niet. Want alles kan altijd goed, beter. Ik word niet aangenomen, dus goed is het niet. Maar het is heel belangrijk om trots te zijn op jezelf en te weten welke kwaliteiten jij hebt. Want als jij, in jouw eigen als jij niet in je eigen kwaliteiten gelooft... waarom zou die ander dat dan doen? Jezelf moet inpraten. Oftewel, helpende gedachtes hebben is dus goed voor jezelfvertrouwen. Maar wat ook goed helpt tegen die tergende onzekerheid... is je goed voorbereiden op bijvoorbeeld al die moeilijke vragen... tijdens een sollicitatiegesprek. Ja, hoe zijn nu ICT-vaardigheden... Ik had begrepen dat je dat een lastige vraag vond. <laughs> uh, uh, uh, hoeveel, uh, nou, mijn ICT-vaardigheden zijn. Uh, uh, voldoende voor. als onderwijskundige. Ik heb veel onderzoek gedaan. en uh, met de, de daarvoor benodigde programma's gewerkt. En. Uh, ja, ik denk dat het wel voldoende is uh, voor deze baan. <laughs> Oké, okay, mag ik meteen feedback geven? Want wat ik zie. Inderdaad, in je houding is dat je onzeker bent en dat je over je benen gaat wrijven. En je zegt heel veel. Uh, uh, uh. Ik stel de vraag nog een keer en je denkt bij jezelf, nou, ik hoef niet te liggen, maar ik vertel gewoon wat ik wel kan. Welke vaardigheden heb je wel? Wat voor ervaring heb je met de ICT? Ik denk dat ik best wel snel ben in het leren aan, uh, van programma's. Dus, uh... Je moet niet zeggen, ik denk dat ik snel leer. Want je kan ook gewoon zeggen, ik leer snel. Toch? Ja, dat, dat weet ik niet. Uh, leer ik snel? Ja, kun je dat van jezelf zeggen? Ik leer snel. Dus hoe kan ik weten, als ik met een heel nieuw computerprogramma moet werken... dat ik niet ken, of ik dat heel snel weet? Uh, kan. Dat weet ik toch niet? Oké, okay, dan wil je tot slot nog vragen om een kaartje te trekken. Een kaartje? Ja. Oh ja. Om van je onzekerheid af te komen, ja, ja. moet je dus oefenen, oefenen, oefenen. Dat lukt niet in één dag. De dramatherapeut besluit haar sessies altijd met het trekken van een kaart... waar een persoonlijke boodschap op staat. Vertrouw op jezelf. Nou, <laughs> ik had het niet gezien. Maar... Nee, precies. En dat is dus heel erg interessant. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Ik praat nog even door, of even na moet ik zeggen, met Doreen... die ons mailde dus met de vraag of we haar konden helpen... om sociaal vaardiger te worden, minder onzeker te worden. Dorien, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Net ook naar jezelf uh, moeten luisteren, dat is ook altijd een crime voor veel mensen, ja, Het Ja, heel apart, ja. Ja, ja. Hoe kijk je terug op die training, die Nanette Kornman uh, heeft gemaakt voor je? Ja, nou, ik vond het hartstikke spannend om te doen, leuk. Ik heb uh, niet echt heel veel nieuwe dingen gehoord van wauw, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar dus wel, ik vond het wel heel fijn om het weer opnieuw te horen, op een andere manier te horen. En uh, ja, het is echt super toevallig, maar ik heb morgen een sollicitatiegesprek. Echt waar? Ja. Waar? Dus ik ben uh, in, uh, in Amsterdam, dus uh, het is wel een heel eind voor mijn reizen, maar uh, ik ben, uh, ja... Ja, want jij woont zelf in Brabant, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dit is, uh, wat voor, is het een bedrijf of de school waar je gaat... Uh... Ja, het is in de, op de Universiteit van Amsterdam. Beetje. Dus, uh, dus ja. nou moet je aan de slag met die niet helpende gedachten. He, dat was een van de opdrachten. Is dat al een beetje ja. gelukt? Uh, nou, dat vind ik wel heel erg moeilijk. Waar ik op dit nou heel mee bezig ben, is om uh, duidelijker te formuleren. Dat kwam ook in de uitzending. Want ik moet zeggen, nou, ik denk dat ik dat best wel een beetje kan. Mm -hmm. Maar dat ik uh, duidelijk formuleer van, nou, ik kan dit. Ja. En dat is voor mij echt heel erg lastig, omdat ik toch merk dat ik steeds... Die slag om de arm probeer te houden van... nou, waarschijnlijk kan ik dit wel. Hè? Dus ik ben nou voor mezelf echt heel duidelijk bezig. Zo formuleer ik het, zo komt het duidelijk en zeker over. En die helpende gedachten probeer ik ook. Maar dat is echt heel lastig. Dat is lastig, om dat ja. In, ja. En die goede eigenschappen, daar moest je een lijst van opschrijven? Wat is ja. je top drie geworden? Uh, nou, analytisch. Ja. <laughs> en uh, doorzettingsvermogen... Uh, samenwerken. Nou, ik denk dat ik dat wel uh, goed kan. Oeh, daar ging je weer. Dat kan ik goed. Oh ja, ja zie je? Oh, kijk. Ja, ik denk... <laughs> ja, nou ja, dat is dus heel erg lastig voor mij. Dat zijn dingen die ik goed kan. Ja. Zo moet ik het formuleren. Precies, ja. zo is het inderdaad. <laughs> dus dat moet je morgen heel erg in gedachten houden. Ja. Nou, had je nou nog vragen over voor Nanette? Want ik dacht, ja, dat had ik eigenlijk, of in aanloop naar morgen, had ik dat eigenlijk nog wel willen weten? Nou, ik heb er gemaild met heel concrete vragen die ik eigenlijk nou niet zo wil stellen, maar met uh, ja, heel concrete vragen waarmee, waarmee ik hoop dat het me nog wil helpen. Ja. Okay. En dan vooral met het formuleren van hoe breng ik dat nou over, hoe voldoezel ik een beetje mijn zwakke kant en hoe breng ik meer mijn sterke punten naar boven zonder dat bij onzeker, mezelf onzeker te voelen en onzeker uit te drukken. Yeah. Ja. Ik heb ooit van iemand gehoord, toen ik uh, mijn eerste debat moest gaan leiden, was ik heel zenuwachtig en toen zei iemand tegen me, je moet gewoon doen alsof alle mensen in de studio naakt zijn. Want dan, dan ben jij van je spanning af en dan heb je heel veel plezier en dat ontneemt je een hoop stress en onzekerheid en dan ga je ja. gewoon daar eigenlijk met een, met een prettig en met een uh, fijn gevoel zitten. Ik weet niet alsof ik, of ik daar genoeg... Oh ja, zie je, daar ben ik wel. Uh, dan heb je een boel creativiteit van nodig. Ja, dat om, is waar, hoor. <laughs> je moet er ook niet dat te ver denk. in doorgaan, natuurlijk, in die gedachtes. Maar het kan net even de ontspanning geven, hè? Ja, nou, ja. misschien heb ik. Nou uh, ja. Zeg, waar ga je verder uh, voor jezelf nog uh, het meest mee verder uit die training? Is dat inderdaad oefenen op formuleringen? Ja, en uh, die helpen te proberen niet, want dat, het kwam in de uitzending niet, maar ook van dat ik iedere keer probeer in te vullen wat anderen denken. Nou, ze zullen wel denken dat ik, ja, en dat heen. is geen helpende gedachte, maar uh, te denken van nou, ik vertel dit en wat ze daarvan denken, het zal mijn worst wezen. ja, nou. nou, nee. ja zo'n houding uh, proberen aan te nemen. Ja, gewoon vaak genoeg oefenen en uh, we gaan met, uh, met z'n allen duimen. Hoe laat is het gesprek? Ehm, um, half twee, geloof ik. Oh, dat half Ik, ik moet nog. <laughs> moet ik nog. Uh... Ja, dat ik is morgen doen. pas. Heel veel succes, ja. in ieder geval, uh, Donnie. Ja, dankjewel. En uh, laat het ons weten of het gelukt is. <laughs> ja, dat zal ik doen. Oké, okay. dankjewel, Stop. hoor. En ja, een fijne Pinksterdag nog. Dag. Ja, dankjewel. Dag. You is getting too cynical, passion's just physical. Ja, we zitten even op de site het clipje erbij te bekijken. Dan zeg je alleen maar, jeetje. Robbie Williams met Something Beautiful. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Vandaag op Tweede Pinksterdag is het natuurlijk altijd druk bij de woonboulevards. Maar er gaan ook zeker mensen naar de sauna. En deze hele week is verslaggever Ingrid Koning te vinden in Sauna-Termen Buslo. Ingrid, waarom ben je daar de hele week? Ja, Guilherme, het is hier vandaag druk. Ze zijn hier blij dat het geen strandweer is, de mensen die hier werken. En dat trekt behoorlijk veel bezoekers aan. Even tijd voor ontspannen en niks geen tuincentra voor de bezoekers die hier zijn. En voor mezelf ook, want misschien hoor je het wel. Ik zal de kraan even uitzetten. Ik ben, ben er ook voor het eerst voor gaan, bij gaan zitten. Ik zit namelijk bij een voetenbadje. En dan kan je je voeten schoon laten worden. En mooi laten worden natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet de reden waarom ik hier echt ben, omdat mijn voeten schoon zijn. Ik ben hier omdat aan de woensdag hier in dit centrum een NK Sauna Event wordt georganiseerd. En wat is dat nou precies en waarom wordt dit georganiseerd? Wat ik nu al weet is dat de afgelopen tien jaar de grote uh, wellnesscentra in Nederland zijn gebouwd. Maar is er dan nog ruimte voor nieuwe centra of is die markt nu verzadigd? Ik hoop deze week daar antwoord op te krijgen. Ik ga heel even mijn voetenbad uit en loop over het Saunaplein. ...na de directeur van dit centrum, de heer Dolman. U bent dit in 2006 begonnen. Waarom? Uh, eigenlijk om een droom waar te maken. Ik zag eigenlijk één ding bij mezelf. Dat als je in, in, uh, in een sauna-bedrijf komt, dat je in een halve dag kunt ontspannen... ...dat je energie kunt opdoen en dat je eigenlijk zoveel weerstand krijgt... ...en zoveel uh, uh, positieve energie om weer lekker door te kunnen met de dingen in je leven. Dat is eigenlijk uh, het positieve ervan. En dat is de reden waarom ik ermee ben begonnen. Toen u dit begon, was het makkelijk om de, bijvoorbeeld de financiering van de grond te krijgen, de vergunningen, want het was neem ik aan nog niet zo heel bekend in Nederland. Nee, dat was echt heel moeilijk. Als je kijkt naar, naar de situatie waarin wij waren op dat moment, overheid, provincie hadden echt wel een mening over om het niet te doen eigenlijk. Dus je moet heel veel doorzettingsvermogen hebben en ook de juiste mensen ontmoeten die dan in jouw plan gaan geloven om het van de grond te krijgen. En dat was best wel een uitdaging. Ja twintig jaar geleden waren sauna's ook voornamelijk een beetje ja, wat kleinschaliger... en misschien dat er niet allemaal dingen gebeurden die, die je wil dat het daglicht verdragen. Hoe is die omslag gekomen? Nou, dat was best ook wel moeilijk. Uh, mensen hebben er meteen een idee bij dat dat, dat, dat uh, met seks te maken heeft of met, met andere gedachten. Dat speelt totaal niet. Uh, eigenlijk uh, is er respect van mensen die naar de sauna gaan heel erg groot. Uh, belangrijk gewoon is dat, dat mensen zich veilig voelen, dat mensen zich, zich uh, thuis voelen... En dat ze respecteerd zijn in wie ze zijn. En als je dat dus kunt uitstralen in je bedrijf... Ja, dan komt dat gewoon helemaal goed. Dan is dat helemaal geen probleem. We gaan de heer Dolman deze week nog vaker horen. Want hij heeft naast het wellnesscomplex... waar jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers komen... ook nog nieuwe ideeën die de wellnessindustrie in Nederland totaal moeten gaan veranderen. Ikzelf ga nu een kijkje nemen in het horecagedeelte. Want het personeel dat hier werkt, hoe gaan zij daarmee om met al die naaktheid? Ik moet er namelijk nog een beetje aan wennen... Maar zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. En hoe zij daarmee omgaan, dat hoort u morgen. Morgen dus Ingrid Koning vanuit de sauna tussen de naakte mensen. Stand.nl gaat zo meteen over opvoeden. Eerst het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Door Halt -Megens. In Israël hebben twee bankrovers vier mensen doodgeschoten. Een gijzelaar raakte zwaar gewond toen de daders in Beersheba wild om zich heen schoten. De overvallers zitten nog in het gebouw. Het liet na verloop van tijd een vrouw vrij. Het is nog onduidelijk of er nog meer gijzelaars zijn. De Israëlische politie heeft de bank omsingeld. Noord-Korea heeft opnieuw een korte afstandsraket afgevuurd richting zee. Dat is de zesde lancering in drie dagen tijd. Het Noord-Koreaanse leger zegt dat er uitgebreide oefeningen worden gehouden. Die zijn volgens het leger nodig vanwege de toegenomen oorlogsdreiging vanuit de Verenigde Staten en Zuid-Korea.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 Alleen de lente in 1962 was nog iets kouder. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie, dan René Passet. Voor het langzaam drukker op de wegen, met steeds meer files. Onder meer op de A2, van België naar Maastricht. Er staat bij het Europaplein, bij Maastricht, drie kilometer... vanwege de werkzaamheden daar. Als u dan doorrijdt naar Eindhoven, dan komt u nog een keer stil te staan... vlak onder Eindhoven. Bij der Heide is een vrachtwagen stilgevallen. De rechterrijstrook is geblokkeerd. Er staat twee kilometer file. Op de A13 Rotterdam-Den Haag veel vertraging tussen de afrits Perkel en Rode Reis in Delft-Noord. Vijf kilometer file. Na een ongeluk met een vrachtwagen daar is de rechte rijstrook dicht. En het was al druk op de A13, onder meer vanwege de Ikea die open is vandaag. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Wezep en het Harde vier kilometer. Dat is een erfenis van een uitgebrande caravan. De A50 Arnhem-Ost tussen knop het valburg en knop het ewijk twee kilometer. Het is ook druk op de wegen vanuit Zeeland. Onder meer op de N57 en de N59. Op die laatste weg van sirix naar Os. Al 6 kilometer tussen Oude Tongen en het Hellegatsplein 20 minuten vertraging daar. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilaine Plach. Goedemiddag, vandaag een bijzondere uitzending van Stand.nl, want we gaan wat langer doorpraten over één breder thema en dat is vandaag opvoeding. Bij mij in de studio zijn maar liefst drie gasten. U kunt meepraten, alleen niet telefonisch in de uitzending, maar wel via onze site Stand.nl. Maar de stelling vandaag is, Nederlandse kinderen worden te vrij opgevoed. Reageer dus via de site Stand.nl of via Twitter en dan moet u hashtag Standpunt gebruiken. Hoe is het gesteld met de opvoeding van de jeugd van tegenwoordig? En slaan we door in het plakken van etiketten op onze kinderen? Dat zijn de twee onderwerpen waar we het over gaan hebben. Met drie gasten dus. Als eerste Arjan van der Leij, emeritus hoogleraar orthopedagogiek... en schrijver van het boek De Pretparkgeneratie. Meneer van der Leij, heeft u ook zo'n creatieve naam voor uw eigen generatie? Ja, de oerpretparkgeneratie. De oerpretparkgeneratie. Ja, daarmee is het allemaal begonnen. Oh, en daar ligt, daar ligt alles, daar liggen alle oorzaken. Nou ja, daar is het mee begonnen. Oké. Okay. Daar gaan we straks ongetwijfeld meer over horen. Mijn tweede gast, Evert Vos, hoofdredacteur van het opvoedblad JM Ouders. Is het zo erg met die opvoeding dat we tegenwoordig heel veel opvoedbladeren en tijdschriften nodig hebben? Nou, ouders zijn erg onzeker en daar zoeken ze bevestiging voor wat ze doen. En onder andere in bladen, maar ook in websites overal eigenlijk. Dus de, ja. Het is meer een steuntje in de rug. Ja, zeker. En nog Michiel Noordzij zei als gast, kinderpsychiater en schrijver van het handboek Echt Wel over de aanpak van gedragsproblemen. Heeft u wel eens Ritalin gebruikt? Nee, maar ik veel het kinderen. Voor. Ja, u schrijft het voor, maar uh, zelf nooit uitgeprobeerd. Nee, nee. Of, uh... Ik heb collega's die alles wat ze voorschrijven willen slikken, maar ja. dat, uh, dat doe ik niet. En veel wetenschappers schijnen het ook te gebruiken, gewoon hè, om zelf ja, tegen de stress te kunnen. Is het niet Ouders ook, gelukkig, Ouders ook. Ouders nee, ook steeds mee, meer. Ja, mee, ja. Goed, speciale uitzending dus van Stand.nl waarin het gaat over opvoeding. Iedereen heeft altijd wel een mening over opvoeden. De een vindt dat onze jeugd losgeslagen is, geen grenzen meer kent. Terwijl de ander vindt dat de ouders zich juist te veel bemoeien met hun kinderen. En er zijn ook allerlei namen aangegeven. De achterbankgeneratie, de grenzeloze generatie, de smartphonegeneratie... en dus ook de pretparkgeneratie. Nou, Hoe zit het nou met die generatie? Moeten kinderen korter gehouden worden... of hebben ze juist meer ruimte nodig dan ze nu geboden krijgen? Arjen van der Leij, uh, uw boek De Pretparkgeneratie... daarin uit uw zorgen over de generatie van nu... die op Groeit. Waarom maakt u zich zorgen? Uh, wat mij opviel is dat er sinds laat ik zeggen, 2000... een soort van uitvergroting van gedragskenmerken plaatsgevonden. Er zijn meer ADHD-kinderen, meer obesitas, meer anorexia, meer depressie. Uh, dat geldt voornamelijk voor volwassenen. Maar goed, de, ze worden, de jongeren worden vanzelf volwassen. Er is meer geweld op het veld, op straat. Uh, nou, zo heb ik, kan ik een heel rijtje... Opnoemen. En het is niet zo dat het er vroeger niet was. Het gaat erom. De vraag is, klopt die observatie? Kun je die staven met feiten? Is het meer? Nou, dan denk ik dat dat inderdaad zo is. Niet alleen die probleemgevallen, maar ook het loslaan van de jeugd? Is dat nou ja, een... dat zijn excessen. Dat is natuurlijk een topje van een ijsberg. Er zitten allerlei, uh, laten we zeggen, mindere varianten van uh, geweld bijvoorbeeld onder. Maar het is, uh, ja, het is meer dan vroeger. Denk ik. Uh, ik denk dat ik dat aannemelijk kan maken. Ja. Even de vos, meent? Nee, nee, helemaal niet. Ik denk dat deze generatie, is, is de, de, de, qua jeugd, is de gelukkigste ooit De gelukkigste van, uh, van de wereld, bijna. We zijn het hoogst opgeleid. Je ziet de criminaliteitscijfers die de laatste jaren alleen maar dalen. Alcoholgebruik daalt, drugsgebruik daalt. Dus alle cijfers die, die wetenschappelijk onderzocht, de. Uh, uh, het Timbos Instituut... of de Universiteit van Utrecht of de WHO... die blijkt dat we een hele goed... de ouders doen het heel goed en de kinderen doen het heel goed. We zijn nog nooit zo hoog opgeleid. Bijvoorbeeld uh, uh, als ik kijk naar mijn eigen kinderen... die doen nu examen, doet eentje van de examen... Nou, die doet wiskunde op een niveau wat wij nooit hebben gehaald. Uh, uh, dus ik denk dat het juist heel erg goed gaat met... Uh, uh, het is wel een moeilijke tijd om op te voeden... en er zijn groepen waar het minder goed mee gaat... maar grosso modo... Gaat met het deze goed? generatie ouders en deze generatie kinderen... gaat het heel erg goed. Meneer van Leeuwen, geeft u dan... Een een voorbeeld waaruit zou blijken dat u vindt dat minder Overgewicht, obesitas, anorexia bij jongere meisjes. Maar in het gedrag van kinderen? Bijvoorbeeld uh, dat het minder goed gaat? Een aantal uh, kinderen dat, of ADD of ADHD, of een van die uh, verschillende syndromen eronder. Zijn er meer Ritalien gebruik, uh, dyslexie. Ja, maar dat zijn echt, echt uh, problemen. De etiketten, hè, daar gaan we het in dat het tweede het deel van stand.nl. Nu gaat het meer over ja. maatschappelijke. Um, nou ja, bijvoorbeeld een, een, een project X waarbij, hè, in Haren. Daar werd heel veel van gezegd van, nou, die jeugd. Hoe kunnen jongeren die er toch ogenschijnlijk beschaafd uitzien... hoe kunnen ze in staat zijn om dit soort dingen te doen? Om een half dorp ja, te verruimeren. Is nou, dat een even, voorbeeld? Ja, een heel goed voorbeeld. Ik moet even nuanceren. want Ik, ik, ik weet ook wel dat... Hare is een goed voorbeeld. De meer kinderen, meer jongeren gingen niet dan wel naar Haren. Dat is duidelijk. Ik bedoel, in die zin mm -hmm. uh, moet je het ook weer niet overdrijven. Maar er waren er een stuk of tussen de drie en vijfduizend, de schattingen lopen uiteen. één. Dat is op zichzelf al erg veel. Die gingen naar een feestje dat er niet was. En dat wisten ze donders goed dat het er niet was... want het feestje maakten ze zelf. Op de weg naartoe werden de bier al in de NS-treinen genuttigd. Dus dat, is allemaal feit. dat zijn allemaal feiten. En dan gaat het mis, en dan moeten we dat ook weer niet overdrijven... maar een stuk op honderd gaan we met stenen gooien. Dat is dan weer dat exces. Waar het nu om gaat is, wat nieuw is, is hoe die jongeren om elkaar hebben gevonden. Dat ging via Facebook. En dat is, een, uh, dat is iets nieuws. Dat bestond vroeger helemaal niet. Dus als je zegt van... Maar wat heeft dat met opvoeding te maken? Nou, dat maakt het voor ouders alleen maar ingewikkelder. Uh, vroeger ging er één de telefoon in de gang. En dat was makkelijk te controleren. En tegenwoordig heeft iedereen een smartphone. En ze kunnen elkaar dus vinden. Als veert... Ik heb het over 14, 15-jarigen. Die kunnen elkaar vinden zonder dat een ouder er enige enig greep op heeft. Maar is er dan een groep jongeren die hun grenzen niet meer kent? Die, ja, die bestaat zeker. Ja. Even en is het reageer je daar op. Het is best een groep, maar die groep is niet groter dan 10, 20, 30 jaar geleden. Als je project X vergelijkt met 30 april 1980 in Amsterdam... kun je zeggen dat 30 april Amsterdam was veel, veel groter en veel, veel gewelddadiger. Noem als maar op. Dus incidenten heb je altijd gehad. En dat is mijn bezwaar tegen het boek Vlegermeer van der Leij. Hij put uit, uit twee dozen knipsels. En die zijn er volop, er zijn incidenten, maar die zijn er altijd geweest. Maar als je naar de cijfers kijkt, en de wetenschappelijk onderzochte cijfers... dan zie je dat er eigenlijk een hele brave keurige, hardwerkende generatie hebben. Bijvoorbeeld, er stond nu een interview in het parool met de, de, de rector van het Amsterdamse Lyceum. Die is 42 jaar in dienst en die zegt: nou, Het zijn, zijn hartstikke goede jongeren. Ze hebben misschien wat. Ze hebben iets grotere mond, vind ik prettig. Van, dan weet je wat je anders hebt. Maar ze zijn veel ambitieuzer. 70% doet een extra taal erbij. Dus dat het een generatie die alleen maar voor de lol gaat en voor hun eigen kick. Er zijn best groepen die dat doen, maar grosso modo klopt het helemaal niet. van ja, nou, ik ben het er niet mee eens. Het is duidelijk. Uh, uh, uh, uh, als ik uh, de, dezelfde cijfers, de criminaliteitscijfers dalen, dat klopt, maar alle andere cijfers stijgen. Alcohol uh, niet? U zegt, alcohol. U komt in uw boek met cijfers van 2009. Terwijl het rapport van 2012 zegt dat we tot de braafste van Europa en Amerika behoren op alcoholgebied. U Sommigen put selectief uit cijfers. Terwijl als je de, de nieuwste neemt. dan blijkt dat er ontzettende daling is op de alcohol. Maar waar het mij om gaat. is voortdurend een vergelijking met. Dit, in deze cultuur, onze eigen cultuur, in dit land. En dan zie je dus een stijging van al die dingen. Kijk, je kunt wel zeggen van. vergeleken bij de rest van de wereld. hebben we de gelukkigste kinderen. Dat, dat heb ik natuurlijk ook gelezen. Dan kun je je ook afvragen. hoe komen ze dan zo gelukkig? Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen. ja, als je altijd die zin krijgt. en je hebt het materieel ook goed voor elkaar. dan zou je wel erg gelukkiger worden. Nou, neem even de alcohol. De, de leeftijd dat kinderen voor het eerst alcohol gebruiken, stijgt. Mensen, kinderen gaan steeds later alcohol drinken. Dat komt door de campagne onder 16 niet ja, doen. En je waar. ziet dat ouders ja. dat handhaven. Maar ouders dan krijgen dan door de WO een groot de compliment. Het even toevallig van uh, waarom zijn ze gelukkiger? Misschien omdat ze helemaal geen grenzen meer opgelegd krijgen. Ze mogen maar alles doen. Nee, dat is niet waar. Want ook blijkt dat kinderen hebben grenzen nodig. Natuurlijk hebben ze grenzen nodig. En, en die krijgen ze genoeg. Die krijgen ze genoeg. En binnen grenzen moet je, moet je ook weer vrijheden geven, natuurlijk. En, en dat, dat er geen grenzen meer zijn. Dat is een karikatuur van de opvoeding van de jaren 70, 80, die al lang niet meer geldt. En waar ouders. Natuurlijk, zijn er groepen, je ziet ze aan de onderkant van het sociale spectrum. Dus de ouders die niet kunnen, die zie je die dat. Uh, dat die geen grenzen kunnen stellen. Je ziet ze ook aan, aan de top, de, de, de prinsjes en prinsesjes. Maar die groep Grosse daarbinnen, binnen, grosso modo, gaat het heel erg goed. Michiel noord zei, ja. kinderpsychiater, hoe kijkt u er tegen het probleem? Uh, mijn aanvliegroute is natuurlijk dat ik uh, tien uur per dag in de praktijk zit. Dus u ziet alleen en, de probleemgevallen? Uh, nou ja, in ieder geval hou ik me bezig met het, het aanleren van ouders... in hoe je wel moet opvoeden. En ik gebruik daarvoor de metafoor van de box, hè, waar het bij gaat om uh, uh, duidelijke speelruimte te hebben, maar dat het ook de heel box duidelijk is waar baby's in een ligt box was, uh, ja. waar peuters in zitten. Dat is een hele goede uh, metafoor, omdat je kan zeggen, dit is de speelruimte die je krijgt... en dit is wat er gebeurt als je over de spijlen gaat. En dan zeg ik erbij aan die ouders, het maakt mij niet uit of je christelijk gereformeerd of joods-liberaal bent... als jouw kind maar exact weet hoe dat bij jou is. Hm. Ik denk dat dat belangrijk is. Is er winst te behalen bij de opvoeding door ouders? Ja, ja, nou ja, kijk, je moet je voorstellen... als je de hufterigheid waar we het nu over hebben... Uh, als je dat uh, als een soort uh, onverschilligheid in de bejegening ziet... Uh, in mijn praktijk is dat vaak onvermogen. En uh, dat is voor ouders moeilijk genoeg om bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde onverschilligheid... om uh, um dat te begrijpen als onvermogen van een kind. Want het haalt het bloed onder je nagels soms weg. In de algemene maatschappelijke uh, zin. Ik ben niet een cijferman of een wetenschapsman. Maar uh, ik denk dat hufterigheid van, van alle tijden is... En ik denk ook dat het veel verder gaat dan alleen maar de jeugd. Dat je het ook bij volwassenen ziet, in het verkeer, bij de overheid, in winkels, in de zorg zelfs. Dus, uh, maar geven ouders, zijn ouders meer ruimte gaan geven aan hun kinderen, voor uw gevoel? Ja. Te veel ruimte. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat er, althans wat ik omheen me ziet met de excessen met, uh, met drugs en met uh, indrinken voor feestjes en dat soort dingen, dat er te weinig sturing wordt gegeven. Ja. Want dan denk... kan het even te vol zijn, zegt alcohol beginnen ze pas later aan. Maar ja. dat wil niks zeggen over de intensiteit nee, maar maar daad, ze het Nee, die daad ook. Ook van drugs staat alles. Het is dus niet dat alle cijfers bij onze, onze jeugd op rood staan. Ze staan eerder op groen ja. en af en toe heb je een oranje. En voor sommige groepen staan ze op rood. Dat maar dan de... wil ik even weg ja. van alle cijfers ja. en alle rapporten. Ja, maar het is de wel houding de basis, van he? ouders. Ja, Oké. Okay. Nee, vindt ja. u dat ouders meer sturing moeten geven aan hun kinderen? Ik vind dat ze sturing moeten geven. Meer, meer, sturing. Dat hangt, nou, meer sturing. Ik denk dat het redelijk goed gaat. Dat we niet meer sturing. Maar dat, ik ben het helemaal eens met die metafoor van de box. Je moet binnen. Uh, je moet, moet uh, duidelijke grenzen hebben. Wat jouw normen en waarden zijn. Wat je wel accepteert, wat je niet accepteert. Dat je dat, dat Dat soort dingen. Maar dat is voor 80% van de ouders is dat wel helder dat je zo moet opvoeden. En dat je daar binnen, want het is een heel ingewikkelde maatschappij met Facebook en ook plekken waar we helemaal niet meer weten wat onze kinderen doen, ook op internet en zo. Daarbinnen moet je vrijheid geven en hopen dat jouw normen en waarden die je hebt overgedragen, dat die voldoende. Ja. Want Arjen van der uh, Leij geeft eens concrete voorbeelden waar ouders het laten liggen, waar ze te veel vrijheid geven aan hun kinderen. Uh, ik denk dat als uh, ouders zeggen van... ja, ik kan mijn 14, 15 jarige niet verbieden om uh, in te drinken... want dat deed ik vroeger ook, want dat is een beetje het idee. Dan is dat, uh, dat, dat, dat lees je met het regelmaat... Uh, dan denk ik dat ze een paar dingen vergeten. De schaal is groter, er wordt meer gedronken. We komen zuipen, ik, wil niet, ik bedoel, het kan best zijn dat ik in de 70, 80 jarigen voorwam... Maar in mijn beleving oh, heb ik er eigenlijk pas kort geleden, een paar jaar geleden, voor het eerst van gehoord. Het is een promiel, hè, is... de Coma zuipen. Het is een promiel ja, Je komt steeds met cijfers aan. Ja. Kijk, ik vind het natuurlijk prachtig. Als de, het is de basis als... van alles, he, cijfers wel. In nee, mijn de cijfers zeggen misschien... heel weinig. Ja. In de, in de, wat het zou kunnen zeggen, en dat vind ik eigenlijk wel heel positief, is... er is heel veel in het nieuws gekomen over Coma Zuipen. Dat is zo, en er zijn boeken over, onder andere Kinderarts van de Lely en een aantal andere boeken. En er zijn acties. En als die acties ertoe leiden dat er nu de cijfers van 2012 anders zijn dan die van 2009, om even een voorbeeld te nemen, dan is dat alleen maar positief te noemen. En dat werd tijd ook, want het liep dus de spuigaten uit. Dat is helder. In bepaalde, bepaalde kringen, daar ben ik het natuurlijk mee eens. In bepaalde plaatsen ook. We hadden laatst een uitzending over Urk. Dat is een buitengewoon eh, interessante ja. plaats om te, om te noemen. Dus met andere woorden: eh, eh, je zou kunnen zeggen: eigenlijk, van, je moet op je tellen passen. Mijn boek is geschreven om te zeggen van. Uh, er is veel aan de hand. En we zouden eens moeten nadenken of het niet minder kan. Dat er in sommige dingen al minder is. Dat is prachtig. Maar het is nog niet allemaal gewonnen. En dan maar... heb je het in ieder geval vanuit de verantwoordelijkheid van ouders. Iets anders is uh, of de overheid zich er ook mee moet moeien. In januari haalde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... zich de woede van aardig wat ouders op de hals... door te zeggen dat Nederlandse ouders weer moeten gaan opvoeden... en het goede voorbeeld moeten gaan geven. Ik denk dat als je als kind je vader een vinger ziet opsteken tegen een grensrechter... Dat dat ertoe zou kunnen leiden dat je tien jaar later, wanneer de, de tramconducteur zegt: Wilt u uw voeten van de bank halen?. daartegen ook je vinger gaat opsteken. Moet de overheid zich bemoeien met de opvoeding? Even te Vos? Nou, ik was ook heel erg boos op, op deze minister. Het verwijt is voortdurend naar ouders dat ze te weinig aan de opvoeding doen. Terwijl als je naar de. Kijk. Moeders doen veel meer aan opvoeding dan onze moeders dat gedaan. Mijn vaders doen veel meer. ouders besteden zo? Je veel meer toch altijd. Die zijn filmen. alleen maar aan het werk. Die zijn veel minder tijd. Moeders werken meestal gemiddeld 20 uur. Dus die is tijd, onze moeders zeiden. die waren zoveel tijd met de huishouden bezig. Met de was die moest gedaan worden. Alles. Ze zeiden, hup, buiten spelen jij. Terwijl nu doen, ouders besteden veel meer aandacht aan hun kinderen. Dus je kan zeggen, ze zitten te veel, te, juist te veel bovenop. Met, de, met huiswerkclubs en noem als maar op. En ze moeten allemaal hoge cijfers halen. Noem maar. Ouders die. Deze generatie heeft nog nooit zo goed gedaan, nog nooit zoveel tijd aan een kind uh, besteed. En ook dat grenzeloze, dat is al lang niet meer van deze tijd. Mensen weten dat je grenzen moet stellen. Arjen van der Leijen, als orthopedagoog, is het een, een taak van de overheid om de vinger op de zere plek te leggen? Nou, qua drankgebruik, drugsgebruik natuurlijk zeker. Uh, maar ik noem er even nog één, het voetbalveld, dat hebben we nog niet genoemd. Uh, het is duidelijk dat uh, er zijn verschrikkelijke excessen geweest Dan kun je je natuurlijk afvragen van uh, hoe, als dat een incident is, exemplaar is, et cetera. Maar uh, er is een, een toenemende hoeveelheid bemoeienis van ouders met hun kinderen op het veld. En dat is zeker niet altijd positief te noemen. Ik praat hier nu uit ervaring. Uh, omdat ik jarenlang langs de kant van het veld heb gestaan. Hm. ook heb gegrensrechterd. Ik heb het altijd: de Dans van Sprongen. Maar er zijn één op de tien wedstrijden. loopt uit de hand tussen ouders. De scheidsrechter wordt uitgescholden, de, de grensrechters, et cetera. En wat moet een overheid daar nou dan? Zo? Nou, de, de, de KNVB had. De, de, de overheid kan natuurlijk daar een KNVB aansturen. die na het incident met de grensrechter. was natuurlijk een vreselijk incident. met de handen in het haar zat. Ja. Uh, u, u, u, toen is er even een soort windstilte geweest. En nu lees je elke keer weer, elke week. Ik heb het bij je uitgeknipt, want die knipsels die zeggen wel wat hoor. Uh, ze, uh, dat, er, dat er weer incidenten zijn van uh, schoppartijen en uh, schelpartijen et Michiel Noordwijk? Ja, ik uh, deed me denken aan jullie gesprekken aan. Ik heb uh, een paar jaar geleden eens een uh, workshop over vandalisme gegeven... bij ons op de hockeyclub, een keurige hockeyclub in Hoesgeest. Mm -hmm. En uh, daar ging het dus over... Uh, hoe doe je nou met al die kinderen... die nog steeds hun fietsen voor de ambulance ingang houden, uh, laten staan? Hoe doe je nou met al die gillende vaders uh, aan de kant? Hoe doe je nou met de uh, jeugd die gaatjes in het hek... In het, in, nee, niet in het hek, maar in het net... Uh, Brand, als uh, eventjes niet hockey, weet je wel, dat soort dingen. En het allerbelangrijkste was met de st over sturing, hè, want daar vroeg je naar. De eerste vraag is: hoe willen wij hockeyclub zijn? En daarna komen alle adviezen over opvoeden en over hoe je dat dan gaat doen. Maar ik vind dus in die zin dat je als je ergens een gremium bent, een school en een instituut waar kinderen zijn, vind ik wel dat je heel goed met elkaar moet uh, overleggen over hoe willen wij. Daar die zijn grenzen de normen en waarden. En en ja, ja, de normen en waarden is alweer wat, wat groter, maar wat kan hier en wat kan hier niet? En ik denk dan dat je... worden die grenzen ook vanzelf duidelijk. Ja, ik denk dat je daar ook heel duidelijk over moet zijn. Dat je ook echt moet handhaven en dat je het kinderen ook moet aanleren. Ik denk dat je vooral die ouders moet aanleren. Want op, opvoeden is voorleven. Ja. En als die ouders langs de kant staan te schelden en te doen, dan moet je die ouders aanspreken. Want die doen het hartstikke fout. Maar wat ik, bedoel, ik ben zelf scheidsrecht en ik scheidig weer, uh, mannen van 50. Nou, dat is net zo erg. Als je, nog erger dan als je de jeugd uh, scheidsrecht. En ja, wat ik bedoel is de actieve positie. Want daar vroeg die naar. In de aansturing. Kijk, je kan ook zeggen: mm -hmm. Goh, die ouders die komen hier met die SUV's die kinderen afzetten. krijgen allemaal 20 euro mee. En halen ze aan het eind naar het golven. moet uh, even te schabloneren. halen ze ze weer op. Ja, dat is ook fout. He, dat is allemaal fout. Yeah hoe wil je daarmee omgaan als club en als instituut en als school? Ik denk dat je daar wel degelijk dus een, een soort sturing ja, uh, op een ander niveau nodig ja. hebt. Ik wil het ja. nog over een andere uitvloeisel hebben van onze maatschappij uh, van tegenwoordig, waar we het aan het begin al uh, over hadden. Alle etiketten die kinderen opgeplakt krijgen. In stand.nl zijn mijn gasten vandaag Arjan van der Leij, hoogleraar orthopedagogiek, en schrijver van het boek De Pretpark Generatie, de Vos, hoofdredacteur van Opvoedblad JM Ouders, en Michiel Noordzij, kinderpsychiater. U kunt stemmen uh, via internet op de site Nederlands. De kinderen worden te vrij opgevoed. En op dit moment is een ruime meerderheid van meer dan 80% het eens met die stelling. Um, in elke klas zitten tegenwoordig wel kinderen die een etiketje op hebben. ADHD, autisme of dyslexie. In vijf jaar tijd is het aantal kinderen dat pillen slikt verdubbeld. Ik ken leerkrachten die zeggen, nou, ik heb vier ADHD'ers, ik heb drie beta ik heb vier dyslecten. Ik kan geen les geven. Ze mogen het zien als een diagnose. Ik heb ADHD en ik ben slecht. Ik heb een sticker. Dus ik heb ADHD. Maar het is gewoon mijn karakter en ik vind het goed. Ik vind het fijn gewoon. Steeds meer kinderen die gebruiken ook Ritalin. Leraren klagen dat de klassen vol zitten met probleemkinderen. Krijgen wel weer een uh, subsidie ervoor. Hè, als een kind een rugzakje heeft voor extra begeleiding. Michiel Noordzij, zei als kinderpsychiater. Bent u ook zo iemand die uh, op, etiketjes met etiketjes loopt nou, te strooien? Ik vind dat het een hele gevaarlijke framing is wat er gebeurt. Kijk, iedereen die vindt aan de diagnostiek kant... Eh, te veel stempels, labels, dat is niet goed, die arme kinderen. En aan de behandelkant uh, uh, het zogenaamd volstoppen van kinderen met uh, uh, medicatie. Dat is ook allemaal niet goed. Maar wat er gebeurt is dat op die golf de politiek uh, beslissingen maakt die erg met geld te maken hebben. En die worden dus ontslagen, omdat iedereen dat ook vindt, uh, ontslagen van de noodzaak tot goed onderbouwen van het, van, het, uh, van, van het probleem. En ik denk dat je alleen maar over overdiagnostiek kan praten als je ook over onderdiagnostiek praat. Maar geeft u nou te veel etiketten of niet? Nee, want ik doe goede diagnostiek. En ik denk dat je. Uh, he, dus het, het is allebei erg gevaarlijk. Je moet je voorstellen, als je onderdiagnostiek doet, onder dan verwaarloos je dus uh, verschijnselen ja, van kinderen. Ik las toevallig een artikel uh, een paar dagen geleden. waarin uh, in een groep volwassen criminelen. Uh, bij De Waag, dat is een groot forensisch instituut uh -huh. in Nederland. daar was 56% daarvan was een onontdekt ADHD. En van de groep van die 56% was 44% alles eerder in de GGZ geweest. en was de diagnose niet gesteld. Dus ik denk dat je ontzettend moet oppassen... om alleen maar in termen van uh, wat we allemaal fijn vinden. Dat doen we toch niet bij kinderen. Ik denk dat, je, dat daar is ADHD veel te ingewikkeld voor. Okay, is het, is het altijd, denkt u even de Vos, dat al die gevallen ook echt ADHD zijn? Waar ik bang voor ben, door het financieringssysteem de systeem wat we nu hebben... de druk naar zware diagnostiek... Uh, uh, toeneemt. Ja, dat die rugzakjes uh, bijvoorbeeld. Die rugzakjes en, en ook met, met bijzonder onderwijs of in kan komen, dat daar systemen werken. Uh, en, en, ik, en dat de behoefte. De ouders. Gewoon een gesprek over je kind. En dat, dat, dat, die, dat neemt af. Want er wordt niet meer gefinancierd. En een zware behandeling wordt wel gefinancierd. En daar ben ik heel bang voor. Je, hoort, je hebt nu bij examens dat 15% van de kinderen... op een bepaalde manier een aanpassing heeft voor het examen. Dat is wel heel erg veel als je naar het soort aantallen ja. kijkt. Dus ik ben het systeem, dat wringt ergens. Ja, maar zo gaat het helemaal niet. Want kijk, ik doe zware diagnostiek. Ja. Omdat ik derde lijns man ja. ben. Maar de... De labeling en de stempeling en al dat soort woorden uh, dat gebeurt juist in de niet zware diagnostiek. Ja. He, het probleem is dat. Het, je moet je even voorstellen: ADHD is een hele ingewikkelde aandoening. Dat is niet alleen maar een velletje ja. met DSM-symptomen. Dat gaat dat over. is de, de Bijbel van de ja, Psychiatrie. Dat ja, is uh, heel actueel op dit moment. Ja. Um, het gaat echt over, over erfelijkheid. Het gaat over uh, uh, comorbiditeiten. Dat betekent aandoening naast de hoofdaandoening. Dat 70% ja. van de kinderen heeft dat met echte ADHD. Ja, maar even breder dan alleen ADHD. Is het niet zoals kinderen dat stempel krijgen, dat het ze sowieso kan beperken, dat ze dat label nou eenmaal hebben, het is een probleemkind, en dat ze zich daar misschien zelf ook naar kunnen gaan gedragen, van ja, sorry, ik heb ADHD. Ja, maar dat ben ik helemaal eens, hè, de stempelen is niet goed, wij noemen het ook nooit een stempel, want stempel is alleen maar het, het topje van de ijsberg, en dat wordt gestempeld door bijvoorbeeld iemand die er niet zoveel verstand van heeft, dus de zwaardere diagnostiek is maar de vraag of, ja. dat, of dat gebeurt. Ik denk juist dat er onvoldoende diagnostiek wordt gebeurd, of uh, ge, toegepast. En het, en, het, en het nare is dat je dus, ik heb eigenlijk veel meer te maken met kinderen die eindeloos doorzitten te modderen met uh, geen goede diagnose en die dan eindeloos therapieën over, over, over weet ik wat krijgen of lampenkaptherapie zoals ik het altijd noem of komkommertherapie, dat is allemaal heel erg goed en dan zijn de ouders 1800 euro verder en dan gaat het toch nog niet zo goed op school en gaat het toch nog niet zo goed in het gezin en ze worden helemaal gek van elkaar dat is niet oké okay. nee. dus uh, het gaat er dus om de manier van diagnosticeren, dat ben ik, dat ben ik wel helemaal met je eens, en door wie mm -hmm. ja. Ja. Arjen van der Leyen? Ja, het, uh, het ligt een beetje aan welke stoornissen je bedoelt. Uh, je hebt een aantal van, laat ik maar schone stoornissen noemen. Dyslexie, dyscalculie, dat, daar heeft de persoon zelf erg veel last van. Ik heb het nou even niet overkomen bij die tijd. Combinaties met anderen komt natuurlijk ook voor. Aandoening naast de hoofdaandoening, hè? Ja, heel goed. Uh, uh, ik heb het, uh, als je hebt uh, kinderen met gedragsstoornissen, ADHD etc., dan daar hebben ze zelf niet alleen last van, maar de omgeving vaak ook. Dan nou, hebben wij groepsgewijs georganiseerd onderwijs, ja. klassen. Dat is natuurlijk een, de kern van het probleem. Uh, en uh, wat je dan ziet is dit, uh, uh, wat we steeds meer hebben gezien, is er is geld te halen. Er is zorg te halen. De dyslexiemaatregel is een helder verhaal. Dat uh, betekent dus, dat en dat geld is niet alleen te halen bij de zorg zelf. He, de, de, de zorgverzekering. Maar ook binnenschool, dat ze verlengen, daar had jij het even over. En dat loopt op inderdaad tot 14, 15 procent van de, eind, de eindexamenkandidaten. Maar is... leidt dat tot meer officiële uh, probleemgevallen, noem ik het dan maar even? Ja, absoluut. Want waar geld is, ja. daar is, waar een loket is, daar gaan maar mensen op. Maar kent u dat wel, Michiel Noordsen? We? Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat je het dus niet moet oplossen door, het, door alle problematiek straks in de transitie te versimpelen tot uh, opvoedkunde bijvoorbeeld. Ja. Want dan gaat het stukken duurder worden. Wat is de oplossing, de Vos? U had een idee, elke, voor op elke school één psycholoog? Nou, is geen psycholoog, maar een laagdrempelige zorg... waar je makkelijk binnen kan lopen als ouder... Waar je, wat het Centrum voor Jeugd en Gezondheid zou moeten doen... maar eigenlijk niet doet, want die toegang is er niet. Die drempel is te hoog. Je zou op scholen uh, maatschappelijk werken... er wordt tegenwoordig wegbezuinigd, zou je moeten hebben... of mensen die er kijk op hebben... En dan kan je een hoop van de problematiek kan je denk ik al met, met een paar goede gesprekken oplossen. En, en de zwaargevallen moet inderdaad, ben ik het helemaal mee eens, gediagnosticeerd worden. En ook de echte uh, dyslecte en uh, dyscalculie. Dat, natuurlijk moet die zorg moeten blijven en die moet ook niet aangerommeld worden. Maar ik denk, ouders zijn toch ook zo bezorgd over een kind. En we leven in een prestatiemaatschappij Ze zijn bang. Oh, mijn kind redt het misschien niet. Misschien dat probleem. We weten allemaal dat we, als van de, de overheid moeten, moet, ja, dat, dat, dat, je moet voor jezelf zorgen. Je moet sterk zijn. Dus, dat zou een van de oplossingen kunnen zijn. Ik zou nog graag een reactie willen vragen ja. aan Michiel Noordzey... maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Wat jammer. Ja, zeker. Misschien kunnen <lacht> we hier nog wel, even doordiscussiëren. <lacht> Ongetwijfeld, we zetten hem ja. op de site. Michiel Evert de Vossen en Arjan van der Leij... ik dank u wel voor uw uh, discussie-deelname hierover. Ongevoeden is iets waar je nooit over uitgepraat raakt. Hè? Dat is het probleem, maar ook graag het fijne ervan. Zometeen hier op Radio 1, dit is de dag. Fijne Pinksterdag nog.